Gijzelnemer Corné H. krijgt geen voorrang om behandeld te worden in een tbs-kliniek. Hij had in 2024 mensen in een café in Ede gegijzeld. En in de gevangenis gijzelde hij later ook meerdere mensen. Zijn advocaten willen dat hij daarom eerder wordt behandeld... maar de rechter gaat daar niet in mee. Er komen nog steeds klachten binnen over Odido... waar pas geleden een enorm datalek was. Zo zijn er honderden meldingen van mensen die bang zijn... dat de hackers hun gegevens gaan misbruiken, meldt het AD. De privacywaarkont zegt dat bellen niet meer nodig is... omdat klanten binnenkort een update krijgen van Odido. Oekraïne heeft tien mensen opgepakt die in opdracht van Rusland belangrijke mensen moesten vermoorden. Er is maar één mogelijk doelwit bekend: een man die zich bij het leger bezighoudt met communicatie en gevangenenruil met Rusland. De verdachten zouden 100.000 dollar per moord krijgen. En een Amerikaanse freestyle-skier maakte op de Olympische Spelen een opvallend gebaar. Na zijn run maakte hij een L-teken voor zijn voorhoofd. Dat betekent loser. President Trump noemde hem een loser... omdat de skier zei dat hij als vlaggedrager niet alles steunt wat er in Amerika gebeurt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en op de meeste plekken droog bij 3 tot 8 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen... en vanaf morgen wordt het een stuk zachter. En dit was het nieuws. Op slim. Goedemiddag, 3 uur. Ja, Luister het je verkeersupdate door Flitsmeister. Op dit moment 84 kilometer aan vertraging. En dit zijn ze vanaf een kwartier. Of die met een bijzondere oorzaak. De A9, Amstelveen, Alkmaar voor Velsen. Auto met pech, 24 minuten langzaam rijden daar. De A12, Arnhem-Oberhausen voor de grens met Duitsland. Uh, de hoofdrijbaan afgesloten en daar op dit moment 26 minuten. Dan de A37, Knoop het Holsloot Meppen voor de grens met Duitsland een kwartier. En de A50, arnhem voor Renkum ook een kwartier vertraging. A67 dan, Turnhout-Eindhoven uh, voor de Randweg uh, N2. West, een ongeluk gebeurt en een half uur vertraging. En uh, op de A325 Nijmegen-Arnhem-Velperbroek van de André-Scharakov-Brug. Ja, dit, dit, die heb je één keer in de tien jaar, deze. <laughs> Goed, als je daar aankomt, doe je er 19 minuten langer over. Dit is Slam met uh, de Mix-marathon. Zo een uur lang in de mix. The good boy. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door looping.nl.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 Profiteer nu van wat 30% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak het mooier. Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.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 Onderweg naar je weekend met de allerbeste beats: dit is de Slam Niks Marathon. Over een uurtje live hier in de studio: Mike Williams. Vanavond: Frenkie Ricciardo, James Hype, Le LeCran, Mau P. en nog veel meer. En nu, een nu lang in de mix: Good Boys. Mental Attitude. positive mental attitude positive mental attitude Aan de discotheek! grote mainstages. Altijd goed gekeken naar Armin van Buren. En uh, nu staan ze er zelf. Artbot Dance. Dit is de Slam Mix Marathon met In de Mix. Good Boys. Mike Williams. Slam. De Slam Mix Marathon. Elke vrijdag. 24 uur. In de Mix. Het zijn weer extra voordelige weken bij Dekamarkt. Met deze week Knor Wereldgerechten. Nu 1 plus 1 gratis. En Chocomel fristie 1 liter. Nu voor 89 cent. Kom snel naar Dekamarkt.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 De tweede pizza voor maar 1,99. Bestel dus nu bij New York Pizza.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 Een topdeal bij Mediamarkt voorbijrennen? Ik ben toch niet? Papi, de Lulu. gek. De sprint terug voor de Philips-stofzuiger met zak inclusief ledverlichting. voor 133 euro. Met 1000 extra punten voor members. Mediamarkt. Lees niets van het spektakel in de keukenkampioen divisie. Volg het hele weekend live op ESPN.